Nou, vandaag was een bijzondere sportieve dag bij, uh, bij VOAP, Want uh, daar was natuurlijk het, uh, ja, uh, zeg maar een, een, een speciaal seniorentoernooi. Ik heb Roel aan de telefoon. Hallo, Roel. Hallo, goedemiddag. Nou, vandaag was een succesvolle dag, hè? Vertel die red. Vertel wat is er vandaag allemaal gebeurd. Ja, nou, we hebben ons uh, jaarlijkse VOAP seniorentoernooi bij VOAP En uh, ja, met uh, 30 mannenteams en 10 vrouwenteams. En dan uh, is het eigenlijk gewoon dat, dat mensen kunnen inschrijven. Uh, ze hoeven niet eens te voetballen, het is gewoon puur voor de gezelligheid. En dan uh, een beetje afsluiting van het seizoen onder de knot van een uh, hapje en een drankje, barbecue en, uh, en daarna nog een feestavond. Ja, kun je mij misschien ook vertellen welk senioren team het het beste gedaan heeft? Uh, tot nu toe uh, we zijn de finales net nog bezig, dus okay. uh, zijn de, de spannende vlotfase is uh, nog aan de gang. Ja? Maar uh, we hebben verschillende pools. Dus het is nog, uh, ja, uh, afhankelijk van de sterkte van het team, hebben we ze een beetje ingedeeld. Dus er zijn in totaal straks uh, van de acht pools zijn er vier winnaars. Oké, okay, nou dan bel ik je straks, ik weet niet hoe laat het afgelopen is, bel ik je ook nog even terug om te horen wie er inderdaad gewonnen heeft. Dat is helemaal goed. Ja. Rond half negen dan, uh, zijn er wel de finalisten bekend. Nou, hartstikke goed. Komt helemaal in orde. Nog even de laatste vraag: ja. uh, hoe, uh, hoe was het met het bezoekersaantal? Hebben jullie ook veel toeschouwers gehad? Jazeker, ja, daar, daar hebben we niet over te klaar gehad. Ouders, vrienden, familie, opa's en oma's zelfs, die toch even nog wel te komen kijken. Ook ja, mensen die jarenlang niet gevoetbald hebben of zelfs hockey die toch even hier kwamen. Dus nou ja, echt aantal kunnen we niet echt schatten. Maar ja, qua deelnemers hadden we al 300 tot 400 mensen. Hmm. En dan straks de feestavond zullen er ook 400 tot 500 man toch aanwezig zijn. Oké, okay, nou dan gaan we snel kijken naar de finale, want het is hartstikke spannend natuurlijk. Ja, ja. En bedankt voor je toelichting en ik bel straks nog even terug. Is helemaal goed. Graag gedaan. Hoi hoi. Hoi.